Een uur. Freddy van met het NOS Journaal. Burgemeester Van Aartsen van Den Haag heeft geen goed woord over... voor de rellen gisteravond in de Schilderswijk. Honderden mensen betoogden tegen de politie... naar aanleiding van de dood van een Arubaanse arrestant. Maar de betoging liep uit op rellen en vernielingen. Volgens Van Aartsen maakte relschoppers misbruik van de situatie. Hij zei dat de Rijksrecherche onderzoek doet... en dat dat snel en zorgvuldig moet gebeuren. Op het Indonesische eiland Sumatra is een militair vliegtuig neergestort in een woonwijk. Het Hercules-toestel met twaalf mensen aan boord kwam neer in Medan, de derde stad van het land. Er zouden zeker twintig doden zijn. Volgens een lokaal televisiestation kwam het toestel terecht tussen twee woningen. Griekenland dreigt met juridische stappen als het uit de eurozone wordt gezet. Het land bekijkt of het mogelijk is naar het Europese Hof te gaan. De Griekse minister van Financiën, Varoufakis, zegt dat in een interview met de Britse kranten Daily Telegraph. In de verdragen staat niets wat een land verplicht de eurozone te verlaten... en wij accepteren uitzetting niet, zegt Varoufakis. Gisteravond kondigde pre premier Tsipras al aan dat Griekenland niet in staat is... vandaag volgens afspraak een deel van zijn schulden af te betalen... Het midden- en kleinbedrijf is blij dat de verhoging van de btw van de baan lijkt. Gisteren liep het overleg tussen regeringspartijen en deel van de oppositie opnieuw uit. Het ging onder meer over de btw-verhoging. D66 wil niet verder omdat in het belastingplan te weinig nieuwe banen worden gecreëerd. Het MKB is fel tegen verhoging van de btw omdat dat bij veel middenstanders banen zou kosten. En president Obama wil de wettelijke plicht om te betalen voor overuren uitbreiden. Als zijn voorstellen worden aangenomen gaan bijna 5 miljoen Amerikanen meer verdienen. Nu hebben alleen werknemers met een inkomen tot 24.000 dollar recht op uitbetaling van overuren. Obama wil die grens verhogen naar 50.000 dollar. Het weer, dat is kort, volop zon, 20 tot 28 graden.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 Zandvoort. Zandvoort. heeft het. En jij beleeft het. zon, zee, zee. Zandvoort, een zomer Zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met, met nu Zandvoort. de herhaling van zondag in Kennemerland.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 Rond de klok van kwart over vier hebben we nog wat sportkortberichten voor u en ik zou zeggen en natuurlijk uh, tussen, de mu uh, tussen de muziek door wellicht nog wat Zandvoort nieuws, want uh, culinair Zandvoort is uh, volop uh, aan de gang en op het circuitpark ook volop Reuring, dus genoeg reden om ook de komende, komende uur naar te luisteren naar uw lokale zender ZFM. En er zijn uh, voldoende bezoekers in Zandvoort, dus lekker de radio op ZFM aan Een hele goede middag ZFM 24 uur bij u nu Adam Limbert, Coast Down.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 die altijd het uh, gedicht van de dag mooi vindt... dan weet je wel wie ik bedoel. Ja? Ik vind deze plaat ook heel leuk, joh. Uh, Adam Limberts en Ghost Town. We draaien nu speciaal even voor uh, Gerard. Hey, op de dinsdagmorgen. Op de dinsdagmorgen. Goedemorgen Gerard. <lacht> Nog een hele dag te gaan. Nee hoor, het is uh, bijna kwart over vier. Zondagmiddag, goedemiddag. ongelooflijk. Jorge Casebo en I like Chopin. Ja, we gaan het hebben over sport in het kort. Sport in het kort. Sport in het kort, ja. Allereerst even een megabot uit de Verenigde Staten op de Formule 1. De Amerikaanse miljardair Steven Ross, eigenaar van het American football team Miami Dolphins, plant een grote aandelenovername in de Formule 1. Zijn bedrijf RSI Ventures... Zo volgens de Financial Times en Reuters samen met een grote investeerder uit Qatar, waar anders, het, uh, een bod voorbereiden. Het betreft 35,5% van de aandelen in de Formule 1. En het bod zou rond de 8 miljard dollar, omgerekend 7,1 miljard euro, bedragen.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 is het dus een teleurstellend resultaat... en een van de slechtste resultaten uit zijn golfcarrière als pro. Dat kan jij beter, Morgen. <laughs> nou, dat, dat hopen we dan Oké. Okay. Goed, de winnaar is nog niet helemaal bekend... maar dat zal waarschijnlijk worden de Spanjaard Pablo Larrazabal. Want die staat momenteel op min 17 met nog één hole te gaan... en heeft vandaag een score neergelegd van min 6... Hij wordt wel al zwaar op de voet gevolgd door de zweet Hendrik Stensen... die gefinished is op min 16. Dus zonder tegenbericht wint uh, Pablo Larrazabal met min 17... het uh, BMW International Open in München van dit weekend. Tot zover Sportkort. Hier is hij weer. Felix, jawel en shine.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 Rekenen, hè? Dan uh, moet hij spraat ouders zijn dan 25 jaar. Ja. Yo, de, de African All-Stars zijn free Nelson Mandela. En daarom is het uh, 6 voor half 5 geworden. Zo voort op zondag met het Dier van de Week. En ja. hebben we hebben weer een kakelvers Dier van de Week. Iets, iets eerder dan gepland, maar dat heeft alles met de actualiteit te maken. Uh, goed, het Dier van de Week. Die luistert naar de naam Banjar. En uh, Banjar is een lieve en erg speelse kaarten die graag naar buiten gaat.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 de ZFM-app nu gratis te downloaden. Zometeen Zo meteen gaan we weer naar het circuitpark. Park voort naar Willem van Dessen. what I want Nathalie La Rosa, somebody. CFM Race Radio, Pit Report. Ja, en voor de laatste maal vandaag schakelen weer live over naar City Park Zover. Naar Willem van Dees. Even kijken of er al een beetje kabaal daar is bij Willem. Ja, zeker wel, want we zijn bezig met de laatste Formule 1 sessie, zullen we maar zeggen. En dat zijn tientallen auto's op de baas. Dat is Jos Verstappen in de Minardi. Jan Lampers en Ari Luijendijk in de kolonie en dan hebben we ook nog de Ferrari v 12 met Fris van Eert achter het stuur en dat zorgt toch best wel voor een aardig kabaal kabaal waar we voorkomen natuurlijk niet alleen de snelheid maar ook het geluid dat spreekt aan natuurlijk bij de mensen en deze vier ja die rijden nog een paar rondjes. Dat is een mooi mooi gezicht zeker hè. Ja, zeker is dat uh, mooi gezegd. Uh, ja, mooi gezicht, mooi gehoor. En uh, ja, het is toch wel iets uh, wat aanspreekt. Uh. doet ook uh, herinneringen uh, oproepen bij een hoop mensen... die uh, Grand Prix hebben meegemaakt met uh, dit soort auto's. Uh, en ja, uh, dat uh, is geweldig. Uh, wat minder geweldig is het, uh, ja, Max Verstappen, die had nog wel het een en ander op het uh, programma staan. verder. Uh, hij eindigde uh, zijn uh, sessie trouwens met uh, een paar uh, vette donuts. Toch wel, hè? Ja, toch wel. Ja, uit het ja, ja. einde. staat uh, uh, heftig uh, rookwolken. Uh, helemaal leuk en prima om te zien natuurlijk. Daarna zou hij nog even naar de merchandise Turk gaan... om daar ook nog zo'n uh, handdoekjes uh, te geven. Die is uh, afgezegd en uh, met name uit uh, veiligheidsoverwegingen. Uh, niet uh, voor Max, uh, maar eerder vandaag heeft hij daar ook. Hij heeft uh, twee keer hier op de... Ik heb Tango uh, ook een uh, sessie gehouden. Uh, ja, daar zijn maximaal 5000 mensen.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 Nou, <laughs> nee, ik, ik kom niet te schatten. <laughs> ik heb het juiste aantal. Uh, oh, 30.628 uh, zijn dat er geweest uh, vandaag. Zo. So.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 nog wat rondjes gaan rijden in een andere auto, niet in een Formule, om het mensen nog even ja, gek te maken in de auto's of samen houden. Er zijn een paar gelukkigen die met hem mee over de baan op. En ja, dan houdt de werkdag voor hem op. Nou, je kan wel zeggen dat het een werkdag was, hè? Ja, dat kan je wel. Uh... Die, die jongen moet bek af zijn. Nou, je, het is hem niet van zijn gezicht af te zien. <laughs> Het heeft nog steeds een grote smile uh, op zijn gezicht. Dus uh, wat dan gaat uh, de mensen genieten. Uh, het is goed voor uh, ze antwoord. En ik denk dat Max ook uh, erg geniet. Ja, wat dat betreft heeft het natuurlijk wel een hele snelle. Ja, het is snel, snel gebracht, om het zo maar te zeggen. Want vorig jaar was er stond die uh, merchandise car stond er ook. Maar toen, uh, toen was hij nog helemaal niet zo bekend. Ja, was wel bekend, maar dan liep het niet zo snel. Maar het afgelopen jaar is hij natuurlijk wel enorm in populariteit gestegen.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 En ik zou zeggen, tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Dan okay. je hier zo snel over twee weken de DTM. Yes. Heel goed. Oké, okay. dus zijn we er weer bij. Dankjewel Willem van deze vanaf het circuitpark Zontvoort. En hier is Eros Ramasotti en Cos della Vita. En zometeen natuurlijk het mooie gedicht van de dag.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 Poi siete cambi sto pensando te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 Ja, ik, heb zoveel, ja. Ik, ik krijg ook zoveel inspiratie. Ja, nee, dat begrijp ik. Daar hebben we het zo dadelijk wel even over, toch? Ja. Na vijf uur. Na vijf uur. Gaat helemaal goed komen. Dat was hem, het gedicht van de dag bij CFM. Het boek is gesloten. Hmm. Maar gelukkig, het werd zomer. Nieuwe ronde, nieuwe kansen, zullen we maar zeggen. Juist. Hier is Rob de Nijs.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 I'm in the Four. Hoor je als eerste Rob de reis en het wet zomer. Gevolgd door deze uit de jaren 60. Een echte golden oldie, hè? Ja. Jim Croce en de bad bad Leroy Brown. Het is bijna vijf minuten voor vijf uur geworden. Voordat we naar het einde van dit programma gaan nog even een tweetal berichtjes. Korte berichtjes. Ik had u al aangegeven dat we ook de NK wielrennen zouden volgen vandaag.